Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt naar een bestuurder die op Koningsdag hard door een groep mensen reed in Amsterdam. Het gebeurde rond een uur of tien op de Prinsengracht. AT5 heeft er bewakingsbeelden van. Je ziet mensen wegspringen, maar toch worden meerdere mensen geraakt door de auto. Er is zeker één gewonde en die gaat aangifte doen, zegt de politie. Ga je naar een kliniek voor een cosmetische behandeling loop je een HIV-besmetting op. Drie vrouwen in de Verenigde Staten maakten het mee. Daar kwam het Amerikaanse RIVM achter. Het is voor het eerst dat de ziekte is overgedragen tijdens een behandeling. Uit onderzoek blijkt dat de kliniek geen vergunning had en naalden die bedoeld waren voor eenmalig gebruik werden hergebruikt. Oekraïners staan er niet zo goed voor in de oorlog tegen Rusland... maar volgens NAVO-baas Jens Stoltenberg kan het tij nog worden gekeerd. Rusland wint terrein, zegt hij, maar meer steun voor Oekraïne is onderweg. Een groot deel daarvan komt uit Amerika... Daar werd onlangs een steunpakket van 61 miljard dollar goedgekeurd. Stoltenberg denkt dat dat echt een verschil gaat maken. Jan uit het Drentse Ruinerwold is 80 jaar... en toert de komende week samen met acht vrienden door België en Duitsland. Dat doen ze al zo'n 20 jaar op knalrode Vespa's. Onderweg hebben, ze, hebben de vrienden heel veel om over bij te praten. Elke avond dan praten we de hele dag weer door... We hebben het er nog eens even weer over. En het gaat niet alleen altijd over scooterrijden, maar ook over andere onderwerpen. Het rijden op zich is wel mooi, maar als je er een paar uur op gezeten hebt, wil je er ook wel eens even weer af. En dan zoeken we elkaar toch weer op, meestal onder het genot van een drankje. Het is niet zo dat we uh, altijd dronken zijn, maar uh, zo nu en dan.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 Welkom terug. Uh, welkom terug. Je de Sorhin met Apocalyptische Engel. Uh, welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Yeah. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts van jullie, mag je via de webcam kijken, is Marcel van Kuik. Ja. En voor de listeners abroad, my name is Ben from Red. <laughs> <And>, uh, <laughs> Mijn naam is Marcel van Kuik. En we doing a great show here. Ja, hey? yeah. zeker. Yeah, see you. Um, het ging niet helemaal goed het eerste uur. Nee, we met wilden een interview te doen, en, maar uh, die man niet... Uh, ja. En ik zit ook de hele tijd al naar een zandloper te kijken die, die niet doorloopt. Oh, ja. En ik vind daar wat van. Ja, nou, je, zet hem on, uh, ondersteboven neer. Ja, hoor. ik ga dat zo eens doen. Ja, lijkt me een goed plan. Ah, hij is half-half. Ja. En ja, je weet, het leven is geen klok, maar een zandloper. Ja. Dus. <laughs> wat kunnen we nog verwachten het tweede uur? Ben? Wat kunnen we nog verwachten? Allemaal leuke liedjes. Ja. We gaan, uh... we gaan naar een Nederlands ah, band. Wauw, ja. Dat heb ik net op heb opgeschreven. Evil Oat. Ja. Die uh, band is gevormd in uh, 2010 in Wochmeer, uh, Noord-Holland. En maakt uh, extreme black metal met thema's als Satan en de Hel. Dus passend voor vanavond. Absoluut. In uh, 2014 verscheen hun debuutalbum Anno 1666. Heel toepasselijk. En acht jaar later verscheen de opvolger A Kingdom of Fire. En daarvan gaan we zo luisteren naar Thoughts That I Can't Bear lekker. Ja, komt ie. Jo. Met War Master hoorde je. En uh, het volgende nummer. De film Psycho. De film Silence of the Lambs. Wie kent het niet. De film Texas Chainsaw Massacre. Is eigenlijk allemaal geïnspireerd door, door één man eigenlijk. Dus daar niet. Te, die man daar was gewoon geïnspireerd. Maar andersom, de films zijn. Uh, um, een moordenaar. Een man die maakte kettingen van lichaamsdelen, droeg menselijke huid, sliep stags met organen, had seks met onbinde lichamen. Het was een kannibaal, het was een psychopaat, het was een necrofiel. En dat kan niet iemand anders zijn dan Ed Gein. En hij heb mijn kamer een nummertje over geschreven. En dan gaan we nu naar luisteren. En als je denkt dat uh, black metal allemaal uit Noorwegen en Zweden komt. Dit kwam uit de Filipijnen. Filipijnen helemaal. Ja, dankzij Zikir de zanger en de brulboei van deze band. Uh, ...verzocht uh, mij een uh, nummertje voor, uh, voor ze te draaien. Nou, dat doen we natuurlijk graag bij Play It Loud. Het was Nato Cleft. Nato Cleft, inderdaad. En als je het uh, uh, uh, vertaalt, kom je op geboortesplate. Ja, yeah, mooie naam, hè? En dan uh, verzin je <laughs> zelf daar maar iets bij. Ja, en het nummer waar we naar luisteren... De heette Particles of Hate. Particles en of Hate. van het gelijknamige eerste album van de band... ...dat internationaal uitkwam in 2013... ...en nu dus opnieuw uitgebracht... ...via Metallic Blue Records... Ben je fan van bands als Vector, Death, Gorgots en Beyond Creation... dan is dit jouw band. Metal Cleft, vergeet yes. hem niet. Niet vergeten uit, uit de Filipijnen, Cebu City. Geboortgespleet uit de Filipijnen. Ja, echt. Uh, volgende keer oh, uh, draag ik op. Ik denk niet dat hij luistert, maar toch draag ik hem aan je op. Uh, meneer Stefan, de, mijn kraft leraar, die helaas... Of helaas... Uh, hij leeft nog hoor. Nee, <laughs> niet, nee, <laughs> okay, nee. Uh, <laughs> hij is gewoon naar een andere sportschool gegaan. Hij heeft zijn eigen sportschool. Ah. No nonsense Jim. No gym. En uh, hij draaide, als ik Kafmaka deed, draaide hij altijd het nummer van Nepal. En ik sprak laatst met hem en ik had het over Cannibal Corpse. Ik zat helemaal fout. Hmm. Hij had het helemaal goed. Ja. Hier is Twist the Knife. Alright. Slowly. van de Filipijnen. Gaan we naar Nieuw-Zeeland. Deze band kwam uit Nieuw-Zeeland. Uh, je hoorde Demoniac, Demoniac, Demoniac Met zijn atropus van het album Prepare for War. Het was een van mijn eerste CDs, denk ik. Okay. Ik heb altijd bij de voorkant het idee. Ja, je kan het natuurlijk niet zien, maar ja, nee. dat is vaak met radio. Nee. Dat die echt twee millimeter scheef staat als je naar de, de voorkant kijkt. Ga maar even kijken. We gaan live kijken, mensen. Ja. Ligt dat aan mij of niet? Uh, ja, hij is wel inderdaad een beetje... Hij is scheef, Een beetje he? scheef, inderdaad. Ja. Nou ja, de luisteraars thuis kunnen dat vast Kijk, zien. hij is scheef. Hij is een beetje scheef. Ja, een beetje ja. afstand Ik dus dus denk niet dat je dat kan zien. Ja, dat is ook wel. Dus zo. je ziet hem waarschijnlijk Moet nu hem nog uit. even iets langer uh, ja. in de lucht houden, ja. <laughs> um, we gaan weer terug naar Noorwegen. Ja. Zweden. Oh, wauw. Oh. Oh. Oh. Zit ik even fout? Oh. Oh. Oh. Oh. Ja, niemand weet dat. Nee. We gaan naar Scandinavië. Alles goed. met met Nuclear Alchemy. Ja. Ah, yes. Hoppakee. Komt-ie. internationale avond. Uh, ja, maar ik had vandaar. het ook al gepost op Facebook, hè, dat we muziek ja. uit verschillende landen hebben vanavond. Ja, maar echt. Nieuw-Zeeland, die... Amerika, Groot-Brittannië, Filipijnen, Filipijnen ik, Noorwegen. Ik krijg, ik krijg het, de geboortespleet maar niet uit mijn hoofd. <laughs> dus <laughs> Netalklet. Netalklet, ja. ja. Hoe kom je erop, hè? Nou oh, ja. ja, maar metal bands hebben vage namen, toch? Ja, dat is waar. Net ja. als de vorige, die geen idee hoe die uitspreekt. ga e r Nee, Alfa uit Portugal. Uit Portugal, oké. Okay. Portugal Geen ja. idee eigenlijk. Ja, dat zou Manier, Portugal. Die is, het is dat in ieder geval warm. warm. Ja. Ik had uh, het niet genoemd volgens mij op Facebook, maar nou, dat kan zomaar kloppen. Dat kan altijd nog. Ja, um, we hebben straks het metal nieuws nog. We hebben nee, confettagenda. Ja, confettagenda. Oh. Ah, <laughs> Zie je wel, het is goed. nou is een keer. <laughs> moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, moeilijk, hè. <laughs> Hoe lang doe je het nu al, Ben? <laughs> uh, niet zo heel lang. Nou. Nou. Nee. <laughs> um, de concertagenda. Die komt en we park. hebben nog maar een kwartiertje, dus ja. ik ga niet al te veel lullen. Nee, we hebben nog één nummertje en dan gaan we naar de. We gaan woord. weer terug naar Noorwegen. Ja. Hier als talk, hè. Eh. Talk, eh. uh, Wat betekent dat eigenlijk? Uh, ik heb geen flauw idee. Zoeken we op. We gaan het opzoeken. Oké, ik dak dus. Blijf Met? hier. <laughs> Noord het Bondet. Oké. Okay. Was dat taak is een black metal band uit Noorwegen opgericht in 1993 door. Nou je schrijft in Nederland schrijf je hoest, maar het is eigenlijk hust, wat herfst betekent in, in het Nederlands en dat heeft hij uh, vernaamd naar het seizoen waarin hij geboren is en we weten nu ook wat talken betekent. Talken betekent mist. Dus dat is de Palsen bent, wat ook mist betekent. En uh, zo heb je even heel veel. Misten, Je mist er niks aan. <laughs> um, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. ging ja. het niet helemaal goed met. Concertagenda. <laughs> yes. The Play It Loud Concertagenda. Het ja, is niet zo heel veel vandaag, uh, maar toch... Uh, eentje in de patronaat uh, met een achtergrond In radicale muziekstijlen Weet Lissistrata uh, Lys Buiten de lijntjes van genres Als post-hardcore en noise-rock te kleuren De band herinterpreteert Genres van voor hun tijd Waarbij ze asymmetrie, dissonantie En de dynamiek van luide en stille muziek Combineren, zoals eerder vastgelegd Door bands als Sonic Youth Op vrijdag 3, maart, eh, 3 mei sorry, Staan ze samen met Horses In het patronaat in Haarlem Een bekend experiment dat Benjamin Franklin met groot persoonlijk risico ondernam... was het veroorzaken van blikseminslag op een vlieger... om de elektrische aard ervan aan te tonen. De essentie van Lysistrata wordt gevonden in deze poging... om een elementaire kracht te bedwingen. Ben Ames Cooper op drums en zang Theo uh, Gueno op gitaar en Max Roy op bas... combineren hun creativiteit, vaardigheid en gevoeligheid... tot een elektrische muzikale aanval. De kaartjes gaan voor 17 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half 8. Mocht je er naartoe gaan, heel veel plezier. En dan verder zijn er nog wat concerten natuurlijk in het land verspreid. Mocht je verder willen gaan, dan uh, kun je op uh, vanavond... even kijken hoor, nee, morgen, sorry... Coroners, Gravery en Malignity in het Musicon in Den Haag zien. die spelen dezelfde avond in de Bibulo in Dordrecht. Dan eh, 1 mei, dan speelt Kilderlijts ook nog op Willem II in Den Bosch. En dan gaan we door naar 2 mei, dan spelen Doel... met eh, Ravond van Dorst in de Annabel in Rotterdam. Eh, op diezelfde avond speelt ook Edward Rekers... met The Liberty Project in Grenswerk in Venlo... En kun je de Kill the Lights ook nog zien in de Nieuwe Nor in Heerlen. Edward Rekers speelt ook nog met zijn Liberty Project in de Pulp Uden op 3 mei. En dan hebben we uh, Tusky en Boskat ook op 3 mei in de Hall of Fame in Tilburg. En mocht je iets verder willen gaan voor om doel te zien... dan kun je ook naar Tricks in Antwerpen. En daar spelen ze namelijk op 4 mei. En dat was het weer voor de concertagenda van deze week. Veel plezier, mocht je gaan. Veel plezier. Dat je weer aan bent. Ja. Nou, ja, <laughs> ja, je was even uitgeschakeld. Oh jee. Ja. Hallo. Nee. hallo. <laughs> hallo je bent er weer. <laughs> nou, dan hebben we er nog tot slot eentje. En nou, dan zit het er weer op voor vanavond. Ja. Tijd gaat snel, hè? Een ouwe. Een ouwe. Tenminste, een ouwe. Ja, hoe oud is hij? Een jury. Ergens een jaar. Jaren iets. Jaren, jaren, jaren 90. Ja, 90 zelfs. Uit Duitsland. Ja, inderdaad. Meer dan een land. 96. Ja, 96. Duitsland. Ja. Um, ja. Wat kunnen we dat, erover vertellen? Wat kunnen we erover vertellen? <laughs> en welke band gaat het? Het gaat over Mystic Circle. Mystic Circle, ja. Ik, uh, de nieuwe werk, ja, het is niet echt mijn ding. Maar het oudere werk wel. Ja. En uh, daar gaan we dan ook naar luisteren. Ja, tuurlijk. En ik denk dat hij... Ik heb ook een keer met die man gepraat over dit nummer. En volgens mij heeft het met een foute relatie te maken. Want het nummer heet Medinia de Hoer van Satan. Oh, dus leuk. Ja, het is vast aan iemand uh, die, die denkt van... Ja. Vervelende vrouw. Die vind ik Komt niet even, lief. Ja, ja, dat is mijn ex bij woorden. Ja. <laughs> right, dus nou dan gaan we, dan, we dan in starten en dan hoeven uh, we daarna nog tijd Ja, we te komen zeggen. nog even bij jullie terug. We, <huch> we komen daar. terug. Dus Eerst <huch> Mystic Circle. Dus. ...zijn wij aan het einde gekomen... Oh wacht, hij gaat er even door. Er kom, komt nog wat aan. Ik <laughs> nee, kan er overheen lullen hoor, dat maakt niet ja, uit. Mooi achtergrondmuziekje. Ja. Wij zijn aan het einde gekomen van het programma Play it out loud on the crowd. Van deze maand alweer. Aflevering, Aflevering de nummer... 8. 7, 8. Volgens mij was het 8. Zeven acht, zoiets, ja. En dan moet ik even nakijken. Maar je bent al een tijdje bezig. Mijn... Ja. ja. Je verwacht het niet. Nee, Hé, dat was Hij is klaar. Hij oh. is klaar. Uit piano uh, Nou, wat een show vol hoogtepunten. Ja, inderdaad. En... Maar ook een dieptepunt. Een fijn dieptepuntje. <laughs> ja. Maar, nee. ook wel weer grappig. Dan heb je wat te vertellen, toch? Als alles misgaat. Als alles goed gaat, dan... Uh, is het ook, dan, ook nooit leuk. Nee. Meestal nee. is het leuk als fout gaat, maar Dat is waar. was het niet heel leuk. Maar nee, het was nee. wel leuk. Ja. Heb je het gemist? Wat er fout ging? <laughs> luister volgende maand weer, dan ja. vertellen wij het. Kijk, kan je het uh, terugluisteren ook nog, hè? Ja, iedereen ik bedankt, bedankt voor het luisteren. Ja. Allemaal bedankt weer. Bedankt Ed, dat uh, je hebt Toch iemand? Ja. <laughs> nee. Zullen er vast meer zijn. Allemaal ah, Dank aan de band uh, Met hun inzendingen en uh, met graag, uh, graag gedaan dus, natuurlijk. Uh, als Dan nou een band hebt en je wil gedraaid worden, dan uh, kan je... Wel Laat het ons weten om... via de Facebookpagina van Play It Loud. Ja. At ZFM Zandvoort en dan draaien we jouw lieve muziek natuurlijk graag. Ja. Voor nu, uh, welterusten en uh, tot volgende week. Tot volgende maand. En tot volgende maand voor Ben. Ik dan.